Citydijkers met het NOS Journaal. Volgens onbevestigde berichten hebben Israël en Palestijnse strijders een wapenstilstand afgesproken. Internationale persbureaus in Al Jazeera melden dat het bestand rond 7 uur vanavond in had moeten gaan. Even voor die deadline vuurden Palestijnse strijders volgens Israëlische media nog raketten af richting Tel Aviv in Zuid-Israël. De Palestijnse militante groepering Islamitische Jihad en Israël voerden sinds vrijdag over en weer beschietingen uit. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn bij de Israëlische luchtaanval op de Gaza-strook zeker 36 Palestijnse strijders en burgers gedood. De brandweer van Cuba heeft hulp gekregen van Mexico en Venezuela om een grote brand in havenstad Matanzas te bestrijden. Het vuur brak vrijdag uit nadat bliksem was ingeslagen in een olieopslag. De brand is nog altijd niet onder controle. Gisteren sloeg het vuur over naar een tweede olietank. Een brandweerman is bij de bluswerkzaamheden omgekomen. Het aantal gewonden is opgelopen naar 122. De brand dreigt Cuba ook nog erger in een energiecrisis te storten. De olie in de opslagtanks wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Een Nederlandse mijnenjager is onderweg naar de Middellandse Zee... om zich bij een NAVO-vloot te voegen... Het schip gaat de komende 15 weken meedoen aan oefeningen, maar staat ook klaar om deel te nemen aan militaire operaties in de regio. Bij de World Tour koers in Vergada in Zweden is Marianne Vos gedisqualificeerd. Op de streep was Vos de snelste van de kopgroep, maar de UCI bestrafte haar omdat ze onderweg even met haar polsen op het stuur had gereden. Dat is sinds kort een verboden houding, omdat het gevaarlijk zou zijn. Vos won de Zweedse koers al drie keer. Het weer helder, het koelt vanavond en vannacht flink af met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen trekken wolken van noord naar zuid. In de ochtend valt ook nog lokaal een buitje. In de middag meer zon en dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij de Noever 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1502 hier op ZWM. Ja, eens even kijken. Waar gaan we mee beginnen met in van de Val. Yubi, Yubi, Kitty. Nou, ik kan het niet zo goed uitspreken. Um, dat is in van Val. In ieder geval een, een bekende artiest. Die al meerdere albums heeft uitgebracht. Ook te horen zijn geweest natuurlijk in de Peaceful Radio Shows. Dan komt Rick. Rich Shack uh, met Everything Must Change. En dan bijzonder, dat is iets nieuws. We gaan um, singles draaien. Ja, speciaal ingepland. En dat komt eigenlijk door uh, 2002. Dat is van, een, um, ja dat zijn drie mensen. Een vader, moeder en dochter. En uh, die maken prachtige muziek. Hebben heel veel albums al gemaakt. En ik heb er een aantal in mijn bezit. En uh, ja, ik had uh, met Pamela, zo heet de moeder. Die uh, had ik e-mailcontact. E en ze verklapte dat er uh, misschien dit jaar wel twee nieuwe albums aan zitten komen. Maar goed, ze had een single hebben ze uitgebracht. Om waarom? Omdat iedereen dat doet. Ja, gaat verdamme, denk ik dan altijd. Maar ja, oké. Okay, um... 2002, Zo heette ze gewoon in het Nederlands. En dat, dat werkt dan ook prima. Maar verder veel eh, EP's. Hè? Dus korte albums van 4 tot 6 tracks. Um, dat is eigenlijk de standaard momenteel. Wat hebben we nog meer? We gaan terug in de tijd natuurlijk met... Um, eens even kijken. Julara met Cosmic Tree... Uh, for a Lifetime van Jonathan Cain. En we sluiten af met op de achtergrond hoor je het al. Made of Dreams van Karen Hodge. van En dit komt van het label Phoenix Music. Het Scandinavische label wat ook vele jaren lang albums uh, bijdroeg aan dit programma Peaceful Radio Show. Peaceful Radio Show uh, kan je terugvinden op uh, peacefulradio.info Daar vind je de playlist, daar vind je de muziek en heel veel nieuws. Veel luisterplezier. sweet